Aan de rondvraag. Lien, Joop, Sien, ja. Frits, ja? Rie, ja. Ad. Ja, uh, ik heb van Luzak gehoord dat hij subsidie van WWC heeft gekregen voor de oprichting van een centrum voor volkscultuur. Moeten wij er nog iets aan doen? Ze zijn gek. Dat weet ik niet. Dat zijn wij toch? Ik heb daar ook van gehoord en ik maak mij daar wel zorgen over. Want het schijnt dat ze de NOS al benaderd hebben om een banden over te nemen. En doet de NOS dat? Ik geloof dat ze er wel voor voelen. Is ook bekend wat dat centrum moet gaan doen, Al? Ik geloof al inlichtingen en adviezen geven. Het houdt nooit meer op. Zit daar niet het gevaar in als we op het ministerie daarvan horen dat wij dan worden opgeheven? Hoe kunnen ze nou inlichtingen geven? Ze hebben niet eens een kaartsysteem. Ja, dat bedoel ik. Dat vragen ze aan ons. Ik ben daar niet bang voor. Wat mij ergert is dat ze domweg doorgaan met subsidiëren van die flauwkul. Niemand op zo'n ministerie die zegt bijna helemaal belazerd volkscultuur, wat is dat? Dat bestaat niet eens. Dat zijn in oude vormen verpakte illusies. Ik zou er razend over kunnen worden als ik er niet tegelijk zo moedeloos van werd. Volkscultuur. We zijn gewoon terug bij af. Voor het hoofd van de afdeling volkscultuur een opmerkelijk standpunt op zijn zachtst gezegd. Maar is het dan niet onze taak om WVC daarop te wijzen? Dat heeft geen zin... Als iemand denkt dat het zin heeft om een paasvuur of een volksdansgroep te subsidiëren omdat zo de traditie in stand wordt gehouden, dan praat je dat niet uit zijn hoofd. Zo'n man deugt gewoon niet. Maar, maar we, we zouden toch van al die onderwerpen dossiers kunnen aanleggen waaruit blijkt dat die tradities voortdurend veranderen? Dat heb ik vorig jaar voorgesteld, maar de enigen die daar tot nu toe op gereageerd hebben zijn Sien en Lien en jij. Dat, dat gaat niet zo hard. Kan Jaring er niet voor zorgen dat we bij de radio zendtijd krijgen? Dan zijn we ze voor. Ik denk niet dat ik daarmee veel succes zou hebben. Misschien dat we toch in ieder geval wat meer naar buiten kunnen treden. Ga je gang. Maar wou je dan helemaal niets doen? Ik ben geneigd om ze te negeren. Nee, ik vind niet dat we ze moeten negeren. We krijgen toch met ze te maken of we nou willen of niet. Het is dus alsof ik Beerta hoor. Een vinger in de pap houden. Ik voel daar niets voor. Deze mensen hebben een principieel andere opstelling tegenover tradities. Een heel gevaarlijke bovendien. We zullen dat bestrijden, maar ik wil er niets mee te maken hebben. Nee, daar ben ik toch niet met je eens. Ik, ik kan me ook voorstellen dat we de banden met de mensen in de regio... die zich serieus met onze onderwerpen bezighouden wat nauwer aanhalen. Dan nemen we ze de wind uit de zeilen. Ja. Daar voel ik ook al voor. Ja, klopt. Cool. Zijn er meer die er zorgen, denk je? Joop... Tien, Adjit, Gert, Eef en Jaring. Grote meerderheid. Um, dan stel ik voor dat we allemaal nog eens over nadenken... en de volgende keer met voorstellen komen. Misschien weten we dan ook meer over de plannen van dat centrum. Uh, Tjitske, huh? We zijn bezig met de rondvraag. Oh? Ik bedoel, heb je nog iets voor de rondvraag? Ja. Ja. Um... Mm -hmm. Ik heb, ik heb wat problemen met Mark. Hij vraagt me elk ogenblik om een boek voor hem te kopiëren. Ik wil er wat doen. Maar is dat eigenlijk wel mijn werk? Wat zijn dat voor boeken? Van alles. Vooral middeleeuwse geschiedenis, maar ook wel moderne geschiedenis. Hij heeft mij dat ook al gevraagd. E heb je dat geweigerd? Ik moet alleen niet te gek worden. Ik heb het wel geweigerd. Ik, ik heb gezegd dat ik er geen tijd voor heb. Dat lijkt me juist. Waarom doe ik dat niet zelf? Ja, hij zegt dat hij daar niet technisch genoeg voor is. Dat is gewoon onzin? Ja. Dat vind ik ook wel, eigenlijk. Kunnen jullie hem dat dan niet leren? Ja, dat heb ik wel aangeboden, maar toen is hij naar het gegaan. Misschien dus kan jij dat ook doen. Ja. Ik ja. vind het in ieder geval idioot. Als hij het weer vraagt, dan zeg je mij dat je het verboden hebt ja. en dat je tot mij bent. Dit kan natuurlijk niet. Gert, of, of had je het niet tjitske? Nee, nee. Gert, ja, nog iets over die voortgangsrapportage. Zou het niet wat zijn om bij elk onderzoek een begeleidingsteam van drie man te vormen dat het onderzoek begeleidt? En hoe vaak moet dat dan bijeenkomen? Mm, zo vaak als nodig is. Zeker per jaar, zo. Dat zou betekenen dat ik in plaats van één keer twintig keer per jaar moet vergaderen. Want ik zal daar toch in ieder geval in moeten zitten. Ja, dat zou dan wel moeten. Daar voel moet ik niets voor. Um, zijn er die dit voorstel willen ondersteunen? Ik vind het niet zo gek. Eve, nog iemand? Als ik ze zelf mag uitkiezen. En Rie, nog iemand? Dan is het voorstel verworpen. Overigens staat het iedereen vrij om zelf zo'n team te vormen. Het heeft alleen geen status. Eve? Nee, ik heb niks. Hm. Joost? Ik zou in het vervolg wel graag van tevoren gewaarschuwd willen worden als we gaan vergaderen. Maar we vergaderen toch elke eerste maandag om 10 uur? Jawel. En toch weer gewaarschuwd worden, nou, als dat mogelijk is. Je wil gewekt worden. Inderdaad. Ik heb weer moeilijkheden met Wigwold. Maarten? Mark. Waarover? Hij wil geen ideële koffie meer aanschaffen, omdat hij alleen nog maar in pakken van een half pond te krijgen is. Maar koffie zit toch altijd in pakken van een half pond? Ja. Kan ik je even spreken? Een uh, ogenblik. Oh, Dit het lang. Ik ben zo klaar. Ik begrijp het niet. Nee, ik begrijp het ook niet. Uh, ik dacht dat jij de inkopen altijd deed sinds het vorige conflict. Ja, maar in, voor mijn vakantie heeft Wichbold dat weer overgenomen en toen heb ik het maar zo gelaten. Juist. Heb je er al met Balk over gesproken? Nee. Maar nou, dat zou ik misschien wel kunnen doen. Doe dat dan eerst. Als dat niet helpt, breng het in de IR. Ja, dat zou ik doen. Mark. Uh, nog een blik. Ja. Ik heb gehoord dat het van belang is... dat we ook in buitenlandse tijdschriften publiceren. Dat is goed voor het instituut met het oog op de bezuinigingen. Mm -hmm. Enfin... Je bent op de hoogte. Ik wil daar wel een bijdrage aan leveren, aan ons image bedoel ik. En nu had ik gedacht dat ik het artikel dat ik in 1979 in een bulletin heb gepubliceerd zou kunnen aanbieden aan de Journal for Medieval History. Maar dan moet het wel op de kosten van het instituut vertaald worden, want er heb ik zelf geen geld voor. En tenslotte is het ook in het belang van het instituut. Wat vind je ervan? Ik moet er even over denken. Dat begrijp ik, maar het heeft wel haast. Hoe lang heb je daarvoor nodig? En ik zal er met Balk over moeten praten, want zo'n vertaling kost zeker 2000 gulden. En dat heb ik niet op mijn begroting. Goed. Ah. Oh. En dan nog iets. Kun jij een van je ondergeschikte opdracht geven om 80 bladzijden van mij te kopiëren? Nee. Goed. En zoiets kun je ook niet vragen, want ze zitten allemaal tot hun nek in het werk. Je kunt het altijd proberen, dan zoek ik wel een ander. Waarom doe je het niet zelf? Daar ben ik niet technisch genoeg voor. Kan het je zo leren? Geen moeite. En een andere keer graag, maar nu heb ik geen tijd. Dus um, ik krijg nog uitsluitsel over die vertaalkosten. Ja, maar reken er niet op. Het lijkt me voorlopig beter dat ik er wel op reken. Dank je voor je hulp. Ja, hm. heb je even tijd? Ogenblik. even deze brief. Ja. Jaap, is Van den Akker al bij je geweest? Wat is er met Van den Akker? Ze hebben weer problemen met Wichtbold over de ideële koffie. Dat lazen altijd. Ik zal er wat van zeggen. Wacht daar nog even mee, want ze willen er zelf met je over praten. Hm. Hm. Um, het gaat over Mark. Mark wil een artikel dat in het bulletin heeft gestaan... aanbieden aan de Journal for Medieval History. En hij vraagt nu of wij de vertaalkosten voor onze rekening willen nemen. Welk artikel? over vurige verschijningen in de lucht in de vroege middeleeuwen. Heb je daarvoor geld op je begroting? Nee, daarvoor ben ik hier. Dan zal hij toch in ieder geval tot het najaar moeten wachten. Eerder weet ik niet hoeveel geld er over is. Hoeveel is dat? 2000 gulden. Van wanneer is dat artikel eigenlijk? Van 79. En wil hij dat nu nog aan de Journal for Medieval History aanbieden, dat mag je er dan wel bij zeggen. Ik denk dat dat goed is voor ons image. En voor zijn image zeker. Ik voel er eigenlijk niets voor. Op die manier worden wij het instituut dat een koe twee keer verkoopt. Het probleem is alleen dat hij een overspannen indruk maakt. Dat kan best zijn, maar denk er niet over. Hij krijgt daar geen geld voor. Dan kom je straks wel met de gebakken peren te zitten. Die peren zal dan toch geschild moeten worden. Stuur hem maar naar me toe. Heb je eigenlijk al iets gehoord van Bakkenist? Ik heb vanochtend hun rapport gehaald. En? Aan de organisatie van het instituut valt niets te verbeteren. De enige aanmerking is dat ik geen secretaresse heb. En de kostenbatenanalyse? Daar is niets over terug te vinden. Behalve dat ze het gemiddelde salaris laag vinden vergeleken met andere instituten. Ongelooflijk. Waarom? En neem je nu, neem je nu een secretaresse? <laughs> Wat moet ik met zo'n mens? Wat heeft zo'n efficiency onderzoek dan echt voor zin? Geen enkel. Weggegooid geld. Het was overigens geen idee van deed maar alleen van de hele ministerraad. Goeie god. In ieder geval is duidelijk dat op grond van dit rapport niets te bezuinigen valt. Ze zullen iets anders moeten verzinnen om aan die 123 miljoen te komen. Ze zoeken een manier om zelf niet te hoeven beslissen en dat lukt natuurlijk niet. Ja, heb je eigenlijk al een beslissing over de opvolging van Bavelaar genomen? Het hoofdbureau wil die post opwaarderen. Ze denken aan een soort administratief directeur die een aantal taken van mij kan overnemen. Vooral met het oog op mijn opvolger. Betekent dat dat pandé geen kans maakt? Volgens Smit is Pandé ongeschikt. Bovendien heeft hij geen boekhouddiploma. Hij is ermee bezig. Zolang hij hier zit, is hij ermee bezig. Dat zal wel altijd zo blijven, vrees ik. Jammer. Waarom jammer? Voor Pandé, bedoel ik. Ik stuur Mark dus naar je toe. Met Koning? Ja, Koning, met uh, Wigbond. Ik heb twee bezoekers naar je toe gestuurd. Naar mij? Die moeten toch al naar Bloembergen? Ja, maar ze vroegen naar u. Dank u. Ja? Zijn we hier, bij bij meneer Koning? Ja, dat ben ik. Ik ben Jozef Bronckhorst. Bronkhorst. Ik ben Luidgart Achterberg. Koning, u moet mij hebben? Wij studeren geschiedenis. Geschieden geschieden we maken geschiedenis over volksgeloof 16e 19e eeuw. Volgens, Volgens mevrouw, mevrouw van, van IJsenga zouden we van er alles van af weten. Dat nee, ben ik niet. Dat is meneer Bloembergen. Mevrouw IJsenga zei toch dat u er was? Ik weet niets. Ik breng u even naar meneer Bloembergen. Als u uw jas in de gang ophangt. Maar laat niet in uw zakken zitten, want er wordt bij ons gestolen als de raven. Uh, ogenblik. Frits. Oh, je hebt al iemand ziek. Zijn er nog meer bezoekers? Nee, laat maar. Uh, Gert. Ja? Twee bezoekers voor je. U boft. Ik heb iemand die er <lacht> nog meer van dit. Komt u binnen. Uh, Gert, ze willen iets weten over 16e en 17e eeuws volksgeloof. Voor een scriptie. <lacht> Gert, wees Dag, meneer Dag, Michelijn. Meneer. Ik begrijp dat het verzoek op je lijf is geschreven. Bellissima. Welke van de twee? Die met het kastanjebruine haar natuurlijk... Maar heb jij er bezwaar tegen wanneer ik ze hier voor de boekenkast heb? Ja. Ga je Omdat jij zit te eten. Dat hindert niet. Hier, in, in deze kamer, staat het deel van de bibliotheek dat u maar eens moet doorkijken. Dit boek, bijvoorbeeld. Of. Uh, yeah, mm, dit is een heel mooi boek, wat, wat u eigenlijk zou moeten kunnen lezen. Um, Goedemiddag. Lien? er komt iemand voor je. Als we hier een stukje verder lopen, ziet u aan de linkerkant er nog veel meer boeken. En dat gaat eigenlijk de hele tijd zo door. Dit is ook een boek. Had er een boek?